4 uur. Dit is Radio 1, het Tesselblok. Blok. Eén keer testosteron slikken en je hebt er jaren profijt van. En wat stelt de wereld meer gerust, denkt u? Een liegende of een onwetende Obama? Dat straks in Villa Vepiro. Eerst het NLVS-journaal, nu met Mark Visser. Vleesleverancier Vion uit Bokstol heeft niet gesjoemeld met vlees.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 Oud-DSB-topman Dirk Scheringa heeft zich kandidaat gesteld... voor het bestuur van 50+. Ook oud-staatssecretaris Michel van Hulten is kandidaat. Hij wil voorzitter worden. Voor de acht bestuursfuncties hebben zich 74 mensen in totaal gemeld. Scheringa was de oprichter en het gezicht van DSB-bank... die ging in 2009 failliet. Later richtte hij een nieuw bedrijf op. Hij was ook gemeenteraadslid voor het CDA. De bestuursverkiezing van 50+, is zaterdag. De Russische president Poetin is volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes... de machtigste man ter wereld. Hij heeft de Amerikaanse president Obama van de eerste plaats gestoten. Poetin heeft volgens Forbes nog altijd strak de controle over Rusland... terwijl Obama te maken kreeg met tegenslagen. Op nummer drie staat de Chinese leider Li Jinping... en met stip gevolgd door de nieuwkomer Paus Franciscus. De machtigste vrouw ter wereld is net als vorig jaar... de Duitse bondskanselier Merkel op vijf. Gerard Timmer vertrekt na zes jaar als directeur tv-programmering... bij de Nederlandse publieke omroep. Reden is een verschil in visie op de vernieuwing van de organisatie... stelt de NPO in een persbericht. Details worden niet gegeven. Timmer was onder meer verantwoordelijk... voor de programmering van Nederland 1, 2 en 3. Er is nog geen opvolger voor de 45-jarige Timmer. Hij vertrekt op 1 januari. Hier en daar een bui, verder een periode met zon en een graad of 13... Morgen zon, maar in het westen en noordwesten ook bewolkt en regen. De dagen daarna blijft het wisselvallig. En hoe is het op de weg? John Sahoka. Nou, het is een normaal begin van de avondspits. In totaal 30 kilometer file. De meeste daarvan staan bij Rotterdam. Twee opvallende files in de regio Arnhem. Op de N325 richting Nij Nijmegen. Daar staat tussen Knoop, het Velperbroek en Westervoort twee kilometer Naast van een ongeluk. Want inmiddels zijn alle rijzen ook weer open. Op de andere rijmand staat de file van 4 kilometer...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 Een heel klein beetje gebruik, genoeg om de rest van je leven rijm van te hebben. Klopt. Ja. ja. En het draait allemaal eigenlijk inderdaad om het onderzoek naar uh, spierontwikkeling en hoe dat nou precies komt en wat het effect is van doping, st uh, steroïden, testosteron, een verboden middel. Uh, wat blijkt dat uh, spierontwikkeling zich vanuit knopen in je spieren, dat heet de spierkernen. Als je veel kernen hebt, dan is het makkelijk om van daaruit weer spier op te bouwen. Dat hebben Nora, Noorse onderzoekers onder leiding van professor Gundersson van de Universiteit van Oslo eerder al laten zien. Dus als je jong bent en je doet veel aan sport, dan ontwikkel je die kernen, precies. Ja. En als je later hè, je zou stoppen en je zou later weer meer sporten, dan ben je sneller fit dan heb je sneller weer veel spiermassa dan als je vroeger niet veel aan sport maar, hebt gedaan. Wacht even, je hebt, je hebt dat gedaan in je jeugd, dan stop je een hele tijd. Mm -hmm. Maar dat vergeten je spieren niet. Die weten dat nog. Ja, Het, meer werkt, meer. Als het, het, het werkt als een soort van geheugen. Je spieren hebben een geheugen. En dat werkt dus vanuit die kernen. Nou, Dat is heel, heel handig. En die Noor hebben die ontdekt. En die dachten, God, hoe zou dat nou werken. Als je nou zo'n verboden middel als steroïde zou gebruiken. Hè? Want dat werkt dus ook bij spieropbouw. Dat kan je natuurlijk niet direct bij mensen doen. Dus ze hebben muizen uh, doping gegeven. Die hebben ze flink laten trainen. Die kregen dus flinke spiermassa. Vervolgens hebben ze drie maanden even lekker niks laten doen, lekker laten chillen. En wat bleek? Dat de muizen die eerder doping hadden gebruikt... die hadden maar een klein beetje training nodig... om meteen weer die ontzettende spiermassa te kweken... ten opzichte van muizen die het niet hadden gehad. Nou zou dit betekenen dat iemand een talentvolle wielrenner... die nog geen prof is, die geef je... die traint natuurlijk, dat ook, want die geeft je... zo op zijn zestiende, zeventiende uh, wat van die testosteron... of wat er ook, van die steroïden... Uh, dan pas na drie jaar doet hij voor het eerst mee in de tour. Is er geen spoor meer van te vinden, maar heeft hij er wel dat profijt van? Dat zou de, de, zo kan je de boel lekker belazeren. Nou, dat is dus precies waar die onderzoekers zich uh, ook dat suggereren en dat ook verder willen gaan uitzoeken. Ze hebben er ook geld van gekregen, van waarde, de wereld Antidoping Autoriteit. Uh, want als je dus uh, het onderzoek dat ze nu hebben gedaan naar muizen... en wat voorheen is gedaan bij jongeren... en ook wat eerder al is gedaan bij uh, gewichtheffers... Waar, waarvan ook aangetoond was dat ze na jaren van rust... toch nog steeds veel van die kernen hebben door even dopinggebruik. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zou je, je heel goed kunnen voorstellen... dat wat jij inderdaad zegt, dat als je in je jeugd één keer doping hebt gebruikt... en volgens niet meer, maar dat je daar jaren later van profiteert. En zij eens denken zelfs dat je daar tien jaar later, ook al ben je kling toch nog profijt van hebt. Omdat inderdaad dat geheugen zich in je spieren genesteld heeft. Hoe dat werkt, dat is natuurlijk nog steeds een raadsel. Maar dat gaan want ze ik, nu uitzoeken. Ja, het geheugen van de spier, of het spiergeheugen. Ja. Dat je denkt, ooit heb ik die spiermassa gehad. Vervolgens ben ik tien jaar op de bank gaan liggen... maar mijn lijf weet dat nog wel. En die, uh, ja, ik vind het een wonderlijk verhaal. Ja, onlangs willen ze van twee naar vier jaar gaan oprekken. Als je betrapt wordt. Als je betrapt wordt. Maar ja, als het tien jaar in je lijf blijft, dan uh, zouden ze het niet verder moeten oprekken. Dat is in ieder geval de suggestie van de onderzoekers. Ja, levenslang misschien wel. Oké, okay, Frederik Melman, hartelijk bedankt. Tot volgende week. Joe. Het Buitenlandpanel, met vandaag... Journalist en Amerika-deskundige Frans Verhagen, welkom Frans. Trouw. En militair historicus Christ Klep, Christ ook welkom. Het zat net in het nieuws, moeten we toch eventjes, wil ik jullie mening daarover, de machtigste man van de wereld, Forbes, uh, uh, zoekt dat altijd uit, uh, vraag me niet hoe. Weet jij dat trouwens Frans? Hoe ze dacht dat je een lekker bruggetje wilde maken <laughs> naar die te te testosteron. Willen jullie nog even die daarover Putin door? Met, De met spierballen spierballen die, nou, we gaan het nog uitgewerkt hebben over spierballentaal, wat dacht je? Ik, maar, ik geloof dat hij het voor zijn argument gegeven heeft. Nou nee, ja, dan maar kan ik zo'n lijstje ook maken. Ja, natuurlijk. Maar goed, als wij zeggen het, het lijstje van Frans Verhagen... dan haalt dat het NOS-journaal waarschijnlijk Nee, precies. Ja. Maar um, zijn jullie het ermee eens? Christ, vind nou, jij even... Poetin op dit moment... De machtigste man nou, van ik de ik wereld. Ik zou om te beginnen al het uh, begin al niet Poetin noemen Maxi. Uh, de leider van China. Simpelweg omdat er meer Chinezen zijn. Heel veel meer Chinezen zijn. Op de tweede plaats zou ik Emile Roemer gezet hebben, denk ik. En op de derde plaats... De paus. Nee, grapje. En uh, ik denk... Ik had eerlijk gezegd... op basis van wat voor argumenten dan ook... zou ik de paus verwacht hebben, op de eerste plaats. Maar dat uh, is omdat de... hij zo populair is. En is maar je is ziet hij ook, ook zo Nee, ja. maar, maar de paus zie je nu een, een nieuwe draai geven... aan een wereldorganisatie, zou je kunnen zeggen... als katholieke kerk als wereldorganisatie ja. beschouwd. Uh, Rusland lijkt me eerder een land... wat. Nou, toch niet echt heel erg in de opkomst is. Eerder, eerder stabiliseert. En volgens sommige waarnemers zelf een klein beetje op zijn retour is. En daarom ook zo fel reageert. Dus Poetin zou ik eerlijk gezegd niet op de eerste... Ik zou ook heel benieuwd zijn dat Frans naar de, naar naar de, de motivatie, criteria die hierachter zitten. Ja. En jij Frans... Vind, nou, jij, het, okay, vind Amerika, jij hem? De... Amerika is nog steeds het machtigste land in de wereld. Militair het sterkste, economisch het sterkste. Een groot nog aantal net mensen. Qua handel, maar. Cultureel, cultureel het sterkste. Het grootste voorbeeldland nog steeds. Het is ook aan het afkalven, net als bij ja. de Russen. Maar nog steeds is Obama dus de machtigste land ja. ter wereld. Oké, okay, hebben we dit gehad? Uh, Christ, morgen komt er waarschijnlijk een brief van het kabinet... over wel of niet deelnemen van Nederland aan de VN-missie in Mali. Hm. Um, daar zitten nu al uh, VN-troepen, Fransen en Malinese, um, En ze zitten daar om te voorkomen dat het noorden van Mali... net als begin van dit jaar he, in, de, weer helemaal in handen komt... van islamitische extremisten, terroristen... en dat zich dat dan ook weer over het land uitstrekt. Ja. Wat denk je dat daar... In, wat denk je dat ze besluiten, het kabinet? Uh, ten eerste denk ik dat ze besluiten dat ze zullen gaan. Ja. Uh, ik denk, als je nu al kijkt naar... Die, die lekken van de afgelopen tijd zijn natuurlijk geen toeval. Hè. Er wordt even water, het water wordt even getest... en de reacties zijn op dit moment neutraal tot positief. Dus dat, die missie die gaat er echt wel komen, denk ik. Er is een meerderheid voor in de Tweede Kamer waarschijnlijk... dus dat, dat zal wel gebeuren. Uh, dan zal het heel interessant zijn om de, om de brief te lezen. Uh, morgen of overmorgen, de artikel 100 brief... die het formele begin is zeg maar, van het besluitvormingsproces... Uh, daarin moeten een flink aantal toetsingscriteria worden afgewerkt... zoals het dan zo mooi heet. Um, en ik ben heel benieuwd. Ik denk dat alles uit de kast getrokken wordt. Dat we zeggen dat alles van wereldvrede, wereldhandel, terreur in de wereld... tot aan uh, het kleinste beetje veiligheid... Om het zo voor geloofwaardig klein... mogelijk te maken, bedoel ja, nee, maar dat je? Kan dat... ook, oh, je kan het ook te erg maken, hè? Ja, maar dan zal het toch gebeuren, denk ik. Simpelweg omdat je met een eenvoudige recht, rechtvaardiging... zoals bijvoorbeeld... ja. Dat kan je natuurlijk niet in zijn brief zetten. Het is wel weer eens nodig dat Nederland een missie gaat uitvoeren. Daar kan je natuurlijk niet mee komen. Maar dat zit er stiekem wel achter. Dat zit er ongetwijfeld voor een groot gedeelte achter je. Ik denk dat men op dit moment bij buitenlandse zaken... en bij Defensie echt blij is dat, uh, dat dit komt. Uh, je hebt die beroemde Amerikaanse uitspraak... use it or lose it. He, dus mm. je, als je militaire spullen niet gebruikt... dan loop je ook het risico dat je ze kwijtraakt. De PvdA wil al een hele tijd naar Afrika. Wil de, uh, de PvdA ziet het leger als iets waar je ook goed mee kan doen. Dat semi-ontwikkelingshulp zou je kunnen zeggen. De VVD was in eerste instantie een beetje uh, sceptisch... vooral omdat het door de Fransen gedomineerd werd. Nou, Die zijn ook om het is een VN-missie geworden... Ook met een wederopbouw-aspect erin. Dus ja, die meerderheid die komt er wel, denk ik. Mm. Het past toch ook helemaal Frans. in het idee van wat Nederland met zijn leger zou willen, namelijk Sowieso. ondersteuningsmissies om ergens vrede te handhaven. Ja, dat, ja precies. Het, het woord robuuste stabilisatiemacht... Hè, dat valt al een tijdje. Uh, ja, dat, dat, we hebben robuust maar even weg, maar... stabilisatiemacht dat, dat is niet vooruit. Stabilisatie, maar, nou, binnenkort krijgen we die ESF, dus... Uh, althans over tien jaar. Uh, het, de, de, de krijgsmacht zou natuurlijk het liefst inzetten... en de defensie het liefst inzetten op die multifunctionele krijgsmacht... die nog alles kan. Ja. Hè, dus dus uh, het grootste en het beste... voor zover dat uh, met, met geld nog te betalen is. In de praktijk, wat Frans terecht zegt... zullen het robuuste stabilisatiemachten zijn... waar we... Goed gaan doen in de wereld. Mm -hmm. Ja, en daar past dit perfect in. En misschien mag ik nog één groot voordeel noemen. Ja. Uh, dat is. Maar jij bent er dus ook echt wel voor, geloof nee, ik. Nee, nee. Ik, ik, ben, ik ben, ik ben. Uh, ik ben intussen. Nou, misschien twintig jaar geleden zou ik een ander antwoord hebben gegeven. Ik ben een beetje teruggekomen op de gedachte. dat als je ergens grootschalig interveneert. dus in dit geval bijvoorbeeld met een VN-macht. een behoorlijk groot hè, van 12.000 man. dat je daarmee ook bijvoorbeeld het staatsopbouwproces. makkelijk op gang kunt krijgen. Ik denk dat van die gedachte ben ik wel een beetje teruggekomen. Van die maakbaarheidsgedachte. Die maakbaarheidsgedachte. die ook in Afghanistan. Ja, in uh, Afghanistan doet dat wel. Hè? Op de, daar word je vrij realistisch uh, van. Uh, dus ik denk dat wat hier speelt. Uh, en wel een groot voordeel van Nederland is. is dat we geen. Uh, eenheid met een hele grote ambitie uitsturen... zoals we dat nog wel deden in Oerscon. Wat we nu uitsturen, dat is eigenlijk een aantal specialismes... Maar dat weten we toch nog niet zeker, maar dat is wat jij verwacht. Dat ja, kan ik, ik, okay, We zouden op dit moment sowieso niet in staat dan zijn... we commando's? Of? Ja, we zouden op dit moment sowieso niet in staat zijn... om een grote eenheid uh, uit te sturen. De, sowieso is de hele organisatie weer een reorganisatie. Dus, uh, Waarom zijn we dat in toe in staat? Want dit is toch de kernmissie van het huidige leger? Ja, mensen, mensen verbazen zich vaak dat, dat als je een, een krijgsmacht hebt... die nog zo'n 60.000 man binnenkort groot is... Uh, dat je dan niet in staat zou zijn om meer dan 300 mensen uit te sturen. Maar ja, zo werkt zo'n apparaat nog eenmaal. Je hebt, een, je hebt een hele kleine spits van een paar honderd man... Maar dat heb een paar duizend man voor nodig om dat uh, hmm. goed, uh, goed in Mali te krijgen. Maar het grote voordeel is dus dat uh, het risico dat we weer in een Srebrenica-achtige situatie terechtkomen met een eenheid. dat we in een Oeruzkan-achtige situatie terechtkomen waarbij we moeten gaan discussiëren. dat we de hele eenheid zitten of brengen we de hele eenheid terug. Ja. Dat gebeurt het is minder maar niet meer. groot, maar het is wel is zo, dat, dat ik wonder. ook gelezen. dat uh, ergens dat het, uh, je zegt het zelf net, Srebrenica. daar hadden we ook met de Fransen te maken. En met de, en, en ja. de Fransen kwamen niet met hun luchtsteun. Nee. Dus dus nu wordt er ook gezegd, ja, Nederland zal wel niet staan te trappelen... om weer samen met die Fransen uh, een, een, een, een dergelijke missie te gaan doen. Uh, da, of denk daarom, je dat dat oud zeer weg is? Ja, daarom vind ik het ook zo interessant dat het nu helemaal niet meer op het Franse gegooid wordt. Uh, er wordt echt een VN-missie genoemd nu. Hè? Dus, uh, ook een Europese missie uh, wordt het nu genoemd. De Fransen hebben zelf ook aangegeven om een aantal andere landen toch binnen te krijgen in die VN-missie. Nou, wij zijn aan het terugtrekken. Daar zijn ze overigens al een jaar mee bezig. Dat is wel interessant. Ze zijn al een jaar bezig om te roepen dat ze volgende maand zullen terugtrekken. Uh, en ten tweede, ja, wat nu heel belangrijk is voor Nederland. Uh, omdat we natuurlijk slechte ervaringen hebben met de VN. Kijk naar Sabrina als het ja. gaat om steun. Als het moment Supreme uh, daar is... is denk ik denk dat Nederland heel sterk zal aandringen... op een goede commandostructuur Met veel veiligheid. Die Apache's gaan niet voor niks mee. Die zijn er ook waarschijnlijk om die commando's te ondersteunen. En luchtsteun te geven als het nodig is. Dus en, er zit wel een laag in. En waar zitten de handelsbelangen? Goeie vraag. Want daar wordt ook steeds over gesproken. Ja, dan moet je eigenlijk in Parijs zijn. Maar dat, uh, die heb jij geen Frans? Mali? Ik heb geen idee. Nee, kijk, ik denk dat, dat het Nederlands leger graag gaat... omdat het ook een blamage zou zijn... als ze niet die 300 man nu uh, op de been zouden kunnen brengen. Mm. Wat moeten we anders met dat leger? Uh, het, nou, het was net in het nieuws ook dat er nog nou steeds... Ja, ik, had, ik had is net uh, op precies de AFNP ja. aan de lijn. En uh, ja. 90% van het personeel van Defensie... heeft eigenlijk geen vertrouwen in de minister... en in de Defensietop. En als je ervan uitgaat... ik heb het er ook even met daarover gehad... dat loyaliteit toch wel van groot belang is. Als je mensen uit gaat sturen op zo'n ja. zwakke vertrouwensbasis? Dat ja, nee, nee, is wat nou, anders. Dat ik vind weet niet anders. of dat wat anders is. Het is nee, toch personeel? Het personeelmanagement van, van Defensie is nog wat anders dan vertrouwen hebben in een structuur waarbij je die militairen daar naartoe stuurt en dan vertrouwen hebt in dat dat ook wel goed georganiseerd wordt. Is dat, dat, dat vind vind verschillende dingen. Ik denk, ik denk dat het een groot voordeel is dat die missie er komt voor het vertrouwen van de organisatie. Uh, waarom gaan militairen bij zo'n organisatie? Is omdat ze wat willen doen. Uh, ze willen uiteindelijk toch operationeel ingezet worden. Uh, je, je, je leidt geen artsen op om nooit te opereren. Uh, zo leid je ook geen militaire om voor de rest niks te doen in die organisatie. En het aantal aanmeldingen voor Mali zal ongetwijfeld groot zijn. Hmm. Ik bedoel, dit, is een, dit is goed voor je carrière, dit is een hele leuke ervaring. De commando's staan gegarandeerd te springen. om, om Letterlijk om, om dit soort <lacht> okay. dingen nu eens een keertje te gaan doen. Dus Laten ik, we ben is er blij mee. Oké, okay, dit VN-missie, we blijven even in de VN, maar even over iets heel anders. Namelijk, Duitsland en Brazilië gaan deze week een conceptresolutie uh, indienen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over het spioneren. En ze willen dat in die resolutie dat de VN het bespioneren van elektronische communicatie veroordeelt. Uh, is dit, uh, een, denk jij Frans, een handige manier om op te treden tegen, die NSA, tegen de Verenigde Staten en het hele NSC gebeuren? Ik denk dat het zonder van hun tijd is en zonder van onze tijd om daar veel aandacht aan te besteden. Ja, is dat besteden. zo? En het natuurlijk. gaat namelijk gewoon aangenomen worden, verder hoor je nu. Ja, een motie die oproept om iets uh, in de gaten te houden uh, waar geen sancties op staan. Uh, en dit gebeurt toch, dat weten we. Lijkt me tamelijk overbodig. Ja, ja, kan niet anders. De VN is natuurlijk ook, is er ook om de te stellen. En je kan natuurlijk als VN dan niet zeggen van nou laat het maar toe. Je moet, je moet als VN wel zeggen, als internationale organisatie, gebaseerd op mensenrechten en een wereldwijd mandaat. Moet je dit wel zeggen. Je moet wel zeggen dat het niet mag. Anders ben je het, en natuurlijk is, is, het stop niet mogelijk. En gaat de VS daar straks voor stemmen. En dan gaat China daarvoor stemmen, waarvan we allebei weten dat ja. ze alles afluisteren wat er te luisteren valt. Ja. ja. Nou, ja. Oké, okay. dus uh, symbolisch. We moeten wat doen, dan doen we daar. Laten we maar verder overslaan. Laten we dan even naar Amerika gaan. Ja hoe het daar allemaal nu loopt, rond die NRC zelf gaan. Uh, het, de top van de NRC, van het hele veiligheidsapparaat, heeft gezegd, wij hebben wel degelijk uh, het Witte Huis regelmatig op de hoogte gehouden, in en kansen, van alles wat wij deden. Of Obama het zelf nou wist, dat, dat wordt daar dan niet zo duidelijk uh, over van. En, ze zeggen, en bovendien hebben we ook heel veel uh, data en inlichtingen gekregen van de landen die nu zo woedend zijn, uh, omdat wij... Merkel of uh, uh, Hollande, of wie dan ook afgeluisterd hebben, Frans. Is dat een plausibel verhaal van deze, nou ja, hoe heet die meneer, betreft, meneer Klepper? Wat dat laatste betreft natuurlijk wel. Duitsland uh, en Engeland en Frankrijk hebben Amerika geholpen bij, bij elkaar graaien van die dingen. In eigen land wordt ook afgeluisterd, dus alle opbinding is inderdaad iets wat hypocriet. Het andere punt, uh, kijk, de leiding van de NSA is politiek verantwoordelijk uh, aan de regering. En ze hebben dus waarschijnlijk inderdaad... de veiligheidsadviseurs van Obama geadviseerd. Uh, of of verteld wat er aan de hand is. Ze hebben zich waarschijnlijk aan de wet gehouden. Want er is ook een senaatscommissie die dat steeds in de gaten houdt. Die, de de senaatscommissie is ook woest. Die voelen zich ook gepasseerd. Ja, nou, die Jan Feinstein die wil ja. wel nieuwe regels hebben... maar die heeft niet gezegd dat ze de regels per se mm. overtreden hebben. En er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk al eerdere schandalen geweest... waarbij er een, ook een, een rechtsorgaan is... wat in de gaten uit of je mag afluisteren of niet. Dat is ook onduidelijk wat daar de criteria zijn. Kortom, dat hele zaakje dat moet eens dus goed bekeken worden. Maar het, het, wat ik er interessant aan vind... is dat Obama er niets van af wist. Dat vind ik niet zo raar, maar dat hij verrast is... Dat dat dan naar buiten komt. We dat hebben vind het ik even duidelijk over, even over het afluisteren van de staatshoofden. Hè? Even niet over dat enorme mm -hmm. uh, uh, uh, net van, van afluister. Je bent er niet maar... verbaasd dat Dick Cheney, uh, de baas van de regering Bush, Merkel afgeluisterd heeft? Dat vind ik helemaal geen verrassing. Mm -hmm. nou, maar Ik, wil, nee, ik, ik ga er niet <laughs> over of ik verrast ben. Ik wilde even zeggen dat we het nu daarover hadden en dat Obama ja. daar verrast over was. Maar dan ga je er dus, jij gaat er sowieso vanuit dat hij het echt niet wist. Nou, kijk, er zijn, er zijn twee dingen. Of hij wist het niet, uh, en, en hij is dus verrast door wat, wat zijn mensen doen. Of hij wist het wel en hij liegt. En allebei de zaken zijn, zijn dus niet in orde eigenlijk. En het, dat heeft te maken, en daar maak ik me meer zorgen over... met de managementstijl en het karakter van Obama. Hij zit er niet genoeg bovenop. Hij is te veel met uh, zijn eigen dingetje bezig. En hij heeft adviseurs om zich heen die niet op tijd onderkennen of herkennen... dat er een probleem aan zit te komen en niet tegen Obama zeggen... van dan nou moet je eens even gaan zitten en we gaan hier even probleem bij jou op tafel leggen. Ik okay. heb slecht nieuws. Oké, okay, waar een probleem is dan? Kan jij dit een beetje onderschrijven, Christ? Nou, zoals ik, Frans het ik, nu zegt? Als, als, als iemand zegt van, we hebben het Witte Huis, inclusief de president, wel verteld dat we afluisteren, en dat we ook op het hoger niveau afluisteren, dan zou je toch verwachten als president of, of, of in ieder geval als, als minister... dat iemand dan vraagt, van, zou je wat specifieker kunnen zijn? Ik denk dat hier nog een ander scenario mogelijk is. En dat is iets wat steeds vaker voorkomt in politiek-ambtelijke verhoudingen... in democratie in het Westen, eh, blijkt uit het onderzoek... is dat ambtenaren gaan denken zoals hun baas. De ambtenaren denken van, nou, het baas zal het wel niet willen weten. Want de baas, als hij met dat probleem geconfronteerd wordt... plausible deniability. Dan zou hij wel eens in de ja. problemen kunnen komen. Dus ik werp mezelf op als een soort, hè, ik, ik gooi mezelf op het zwaard... En ik zal mezelf dan oproepen Het probleem is vaak dat ze dan, als ze voor het punt gesteld worden... die ambtenaren die helemaal allemaal moeten informeren... dat ze zich liever niet op het zwaard gooien... maar ze gaan verdedigen, dat ze terugvechten. Mm. En dat is nou precies... Ik vind het fascinerend door wat er nu gebeurt. Dat is nou precies wat gebeurt. Iedereen gaat terugvechten. Mensen, mensen vanuit de NRC gaan gewoon terugvechten. Nu. Wat die lijn ja. eigenlijk gezegd want? heeft in die senaatsvoorzitting gisteren... is dat Obama wist het. Want iedere ochtend gaat er een intelligence report... Ja. komt op de tafel van de president. Dus die weet precies wat er allemaal gebeurd is. Maar en, on detail... Nou, blijkbaar heeft hij ergens opgepikt... Dat, dat Merkel werd afgeluisterd. Dat heeft hij op een gegeven moment stop laten zetten. Mm -hmm. Maar pas na vier jaar. En dat vind ik wel raar. Ik denk, als je een nieuwe president bent... en je hebt net zes jaar, acht jaar Bush achter de rug... die alle regels aan zijn laars lapte, dan gaat de president zeggen van... Oh, informeer mij eens even naar wat er precies allemaal gebeurt. Ja, bov bovendien... Uh, wat ik het zwakste excuus vond... wat er nu toe naar buiten komen is... is dat een van de medewerkers van, uh, van, uh, van Obama zegt... ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet nodig... dat we Merkel afluisteren. Want... Uh, hebben we bijna dagelijks contact mee. Die mensen die spreken elkaar regelen. Dan denk ik bij mezelf. Nou dat is wat alles zwakste excuus wat je kunt bedenken. Want als ik voor een nieuwe ronde van de World Trade Organization sta. En het gaat om honderden miljarden inkomsten en, en rentes en, en inkomstarieven. Natuurlijk wil ik weten wat de Europese Unie doet. Natuurlijk wil ik weten wat de Fransen doet. Natuurlijk wil ik weten wat Merkel gaat. Maar dat niet vertellen. Ja, dus ik vind het ja, maar ja, vind ook, ik heel, heel Dat vond ik wel leuk eigenlijk. Hij zei van, ik hoef niet af te luisteren, maar als ik iets wil weten, dan bel ik hem wel. Berker, ja. ja, <laughs> ja nou, Daar <laughs> heeft hij natuurlijk groot gelijk in. Uh, maar ik, ik, en dan luistert Poetin hun twee weer af. <laughs> nou, eerst waarschijnlijk op ja, het Ik ga terug ja. naar een groter probleem. Want we hebben tegelijkertijd uh, enorme problemen bij het uitrollen van die healthcare uh, uh, installatie. Dat, dat, dat computernetwerk waarbij mensen zich kunnen verzekeren. Dat blijkt van geen kanten te kloppen. Ook daar geldt dat Obama totaal verrast is... dat het belangrijkste project wat hij in vijf jaar heeft gedaan... dat niemand hem blijkbaar gezegd heeft van... ja, we zijn maar half klaar, het deugt niet. Blijkbaar zit er iets in de structuur van het Witte Huis... waardoor Obama onvoldoende geïnformeerd is over potentiële problemen. Is dat, okay, er zit, stel dat dat zo is, er zit iets in die structuur van het Witte Huis... nu met die Obamacare-website hmm. inderdaad. Is dat er inges, iets wat er ingeslopen is, Christof, of is het bewust? Ja, is wat... het een be bewuste uh, moord... ...aanslag zou ik ja, maar, maar je, zeggen. Ja, iemand grapte al van de NSC had eigenlijk dat Obama keer moeten runnen. <laughs> dat zou het een stuk beter gegaan zijn. Nee, ik denk dat het probleem nog dieper zit... ...dan wat, dan wat Frans al aangeeft met, met de staf. Ik denk dat het ook te maken heeft met de manier... ...waarop Obama zijn politiek aanpakt. Het is een ambitieuze agenda. Maar het is ook een hele abstracte agenda. Mensenrechten, gelijkheid, goede internationale politiek. Gecombineerd... Met hele concrete dingen, Obama keer afluisteren. En volgens mij leert de ervaring dat als je in een democratie dat soort dingen gaat combineren, dus hele hoge doelstellingen, zeg maar, uh, het is een Teflon-president, mm -hmm. maar dan ook aan de binnenkant zou je kunnen zeggen. Als je dat gaat combineren met dingen die heel het groot risico lopen dat ze in de uitvoering verkeerd gaan, dan krijg je volgens mij dit soort dingen. is heel problemen. cerebraal hè? en heel, en heel ja. alleen, zelfs eenzaam, denk ik. Maar dat is on-Amerikaans, denk ik ook wel. Eens. Nee, dat we ja? is niet on-Amerikaans. Presidenten omringen zich met adviseurs. En sommige presidenten willen adviseurs die voortdurend uh, roepen: van... misschien moet je die kant op, misschien moet je die kant op. Mm -hmm. We willen veel alternatieven hebben. En Obama heeft, dat weten we, allemaal, laat ik maar schrof zeggen: ja-knikkers om zich heen zitten. Mensen die hij uit Chicago heeft meegenomen, waar hij al vijf jaar mee werkt en waar hij al vijf jaar eigenlijk problemen mee heeft. En dat begint me toch wel een beetje te verbazen, zo langzamerhand... dat Obama, verstandig en slim als hij is... niet zijn eigen staf nou eens flink uh, op de helling zet. En Zou zei, dat helpen? Is dat een van de dingen ja. waarvan nee, je ja, zegt dat dan, is wat ja? er, Kijk, in tweede termijnen heb je altijd een probleem. Aan het begin van de tweede termijn zit er altijd een probleem. Uh, ze zijn herkozen, ze zijn zelfverzekerd... en ze gaan meestal net iets te ver. Maar het is ook een, een punt waarop je moet zeggen tegen je staf... van nou. Gaan jullie maar eens allemaal weg. Nieuwe mensen erin. Nieuwe ideeën. Mensen die mij uh, fris van de leven vertellen uh, hoe het ervoor staat. En een agenda opzetten. En hem dan ook strikt handhaven. En Obama hobbelt nu. Struikelt van incident naar incident. Maar denk je dat het nu zo Christen. helpt in de tweede termijn? Als we nu een nieuwe staf zou ja, hebben. Uh, uh, Reagan met, heeft het gedaan in 85, 86. Uh, uh, uh, ja. Clinton heeft het gedaan toen Lewinsky in zijn tweede termijn opkwam. Kleine Bush heeft het gedaan in zijn tweede termijn. Kleine ja, Bush. <laughs> kleine Bush. ja. Bush ja, ja, <laughs> <in kleine boeche. laughs> uh, klein en Kleine Bush. Kleine alle opzichten. Die heeft Cheney op een zijspoor gezet in 2005. Dat hebben bijna alle presidenten na mm -hmm. vijf jaar gedaan. En dit is hoog tijd dat Obama dat doet. Want anders gaat hij verzuipen in de problemen. Hoe gaat dit eh, nog even over het afluisterschandaal aflopen? Ik eh, zag net op het ANP dat woensdag er een Duitse delegatie naar het Witte Huis gaat. Met onder andere de Duitse eh, eh, hoogste baas van de Veiligheidsdienst. Om... Uh, dit te gaan bespreken en misschien wel te gaan bepleiten dat Frankrijk en Duitsland en misschien nog meer Europese landen zich aan mogen sluiten bij dat hele selecte groepje van ja, Engels-sprekende landen, namelijk Engeland, uh, Nieuw-Zeeland, can Australië, Canada. Them, them. die hebben tegen elkaar ja. gezegd, wij gaan elkaar nooit afluisteren. Dat gaan we echt niet doen. En uh, kennelijk gebeurt dat ook niet en daar willen zij nu ook bij. Gaat dat, hey, dat, gaat dat lukken, heeft dat Ik denk dat, er nu, dat, zien. Ik denk dat er nu drie dingen gaan gebeuren, inderdaad. Dus wat nu gebeurt. Hè, dus if you can beat them, join them. Uh, zorg dat je ze deel uh, laat uitmaken van jouw geheimen. Het tweede is een enorme golf van damage control, denk ik, op dit moment. Ik denk dat er geen regering zo vriendelijk zal zijn de komende week als, als uh, de Amerikaanse. En het derde is, waar misschien dat Frans er meer over kan zeggen. Is dat langzaam zeker het punt wordt bereikt. waarbij Obama die hele agenda niet meer kan uitvoeren. He, dat is langzaam maar zeker wel duidelijk. Ja. Uh, alles van, van, van Libië, uh, het, het, het hele Libië-schandaal, begint nu weer op te spelen natuurlijk. Uh, handel, uh, binnenlandse politiek, binnenlandse economie. Uh, uh, dat dan... is ook geen wonder van organisatie. Ja, ja. Dat hij zich toch gaat focussen hey, op één ding. de presidentschap Obama zit in een crisis. En dat is heel raar. Net nadat hij de republikeinen echt links en rechts om de oren geslagen heeft en ze in de hoek liggen. Nou, ja. maar dat is ook maar voor een paar maanden natuurlijk. Dat gaat nee, ook ja, weer dat opkomen. Het kan net dat genoeg zijn even... voor de volgende verkiezingen. Maar nee. nu zit Obama in de hoek omdat hij verdraait die healthcare, die Obamacare, niet goed heeft ingevoerd. En dan denk je toch van ja, kom op hé. Maar het is, dat is toch trouwens alleen maar een technisch probleem. Ja, alsof het niet heel ja. erg is. Maar het is gewoon een site die niet werkt hè. Nou, ja, maar, ja, het, het, maar gewoon een zuid die niet werkt... die 40 miljoen mensen aan een verzekering moet nee, hebben... Natuurlijk. en het meest controversiële onderwerp in Amerika... waar de republikeinen ja, op de vinkertouw de zitten. hij wapens natuurlijk weer in handen. Ja. Ja. En, ja. en als je dan zegt van... hé, hey, dat was een verrassing van mij dat het niet werkte... dan denk ik van, kom op. En wat kan er nog, Christ? Uh, uh, zou Syrië misschien... maar Iran bijvoorbeeld nog net op een nippertje voor uitkomst kunnen bieden... dat hij daar een enorme slag slaat? Als, als het huidige Iraanse regime dit vredesoffensief... tussen aanhalingstekens een klein beetje doorzet... dan zou het niet ondenkbaar zijn... dat er binnen een jaar iets van een vredesovereenkomst komt, of in ieder geval een onderhandelde uh, overeenkomst. En gek, Obama is heel erg op zoek naar een buitenlandspolitiek succes. Ja, hij heeft dat precies. nu niet, eigenlijk op geen enkel terrein echt geboekt. Uh, ja, en Syriën dit zou iets heel concreet een succes kunnen worden, want uh, in Syrië wil ja, je hij niet kiezen, terecht, want er valt niks te kiezen. Hmm. Dus dat zal wel blijven voortzudderen, maar Syrië is veel zwakker. En als je met Iran een opening krijgt, ja, dan dat, heeft hij zijn buitenlandspolitiek. Dan zou je via ja, dat in Syrië kunnen komen, ja. ja. ja dat zou kunnen, ja. Nou, laten we het voor hem hopen. Ja, oh, maar okay. zo is het. Is wel, ja, je begint wel een beetje te vertrouwen te verliezen... in iemand waarvan je dacht van... Hey, dat zou toch een hele goede president kunnen zijn. Ja. En misschien gaat het dieper, hoor, misschien is Amerika nauwelijks meer te regeren. Dat kan, Gewoon dat dat het, het, het binnenlands klimaat zo verziekt is? Daar de volgende keer maar eens een uur over gaan hebben. Een want, uur zelfs. Kan dat nou, het, ja. Bestel jij Het is een structureel meteen. probleem dat Amerika eh, zo verdeeld is... zoals Los Zand aan elkaar hangt als samenleving. Eh, de, de middenklasse is aan het krimpen. Dat, er zitten allerlei structurele problemen... die het heel moeilijk maken voor welke president dan ook om te regeren. Op welke plaats stond het? In die Forbes lijst? Twee. twee. Ja, vorig jaar nou, nog één, nu twee. Nou, we gaan voor volgend jaar. Met stip jaar. twee. Met stip naar twee gezakt. <laughs> Oké, okay. okay, dankjewel Christ Klep. Okay. En Frans Verhaag, heel hartelijk bedankt. En de villa is er morgen weer vanuit Den Haag. En zometeen na half vijf het Radio 1-journaal met Lucella Carrasco. Goedemiddag. Hi. Het is een beetje een van alles wat dag. Uh, dus Egypte, schaatspakken, vogels op de wadden. <laughs> Knopen het allemaal maar eens aan elkaar. En we proberen ook Dirk Schering te gaan, die wil graag in het bestuur van 50 Plus. Ja. En daar nou. heeft hij uiteindelijk geen toestemming voor nodig. Van welke, hè? Van nee, welke or, or, or, orgaan dan ook. Dat mag zomaar een vergunning. Ja. Oké, okay. nou ja, zoiets. Wij gaan luisteren. En meer. Dankjewel, Lucella. Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal nu met Mark Visser. Vleesleverancier Vion uit Bokstol heeft niet gesjoemeld met vlees... blijkt uit onderzoek door oud-minister Hans Alders. In het tv-programma Zembla zijn er twee werknemers van Vion... dat leidinggevende opdrachten hadden gegeven... om honderden tot duizenden kilo's gewoon varkensvlees... te mengen door vlees met het Beter Leven-kenmerk van de dierenbescherming. Maar nu zeggen de werknemers dat er na de uitzending... inderdaad niet meer gesjoemeld wordt.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 Borstimplantaten van de Franse fabrikant PIP vormen geen gevaar voor de gezondheid... blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Over de PIP-implantaten was twee jaar geleden veel te doen. Ze bleken snel te scheuren. Volgens de onderzoekers kunnen de implantaten inderdaad sneller scheuren dan andere protheses... maar er is geen verhoogd risico voor de gezondheid. Oude DSB-topman Dirk Scheringa heeft zich kandidaat gesteld... voor het bestuur van de partij 50+. Ook oud-staatssecretaris Michel van Hulten, 83 jaar oud, is kandidaat. Hij wil voorzitter worden. Een woordvoerder van de partij zegt dat Van Hulten zich volgens de reglementen... te laat heeft gemeld. En bovendien is hij nog geen lid. Maar van Hulten denkt zelf dat daar wel een mouw aan te passen valt. De bestuursverkiezing van 50+, is zaterdag. En het ging er net al even over bij de VPRO. Het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft de Russische president Poetin uitgeroepen tot machtigste man ter wereld. De Amerikaanse president Obama staat nu op twee. Poetin heeft volgens Forbes nog altijd strak de controle over Rusland... terwijl Obama te maken kreeg met tegenslagen. De machtigste vrouw ter wereld is net als vorig jaar... de Duitse bondskanselier Merkel op nummer vijf. Dat is het belangrijkste nieuws. En de verkeersinformatie krijgt u van de machtige John Sahoka. Ja, van 18 files goed voor bijna 70 kilometer. Het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan bij Rotterdam. Er zijn geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A15 vanuit Europort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijken is 7 kilometer. En verderop nog eens een keertje 5 kilometer van knopend van het plein. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar staat tussen Hagestein en Lexmond 7 kilometer.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 Het NOS Radio 1 journaal Lucela Carasso Goedemiddag, we hopen de minister van Defensie te horen... in onze uitzending over de onrust onder haar personeel. Er is weinig vertrouwen in de leiding, kon u net horen. Dat blijkt uit een enquête van de Militaire Vakbond. Met Ferry Mingelen neem ik de dans tussen minister Schippers... en de kleine christelijke partijen door. Het schaatspak van Sven Kramer bespreken we... want daar is de schaatswereld nogal druk mee. En sowieso blikken we vooruit op Sochi, op de Olympische Spelen... want het aftellen is begonnen en daar horen ook doelstellingen bij. Hoeveel medailles wil NOC NSF halen? Eerst Egypte, want het is onrustig in Cairo... in de aanloop naar het proces tegen de Egyptische ex-president Morsi. Maandag is dat. Bij de universiteit in de hoofdstad werden vanmiddag demonstraties gehouden... door de studenten. of één belangrijke demonstratie. Lex Runderkamp is in Cairo. Lex, wat merk jij van die onrust? Nou ja, het is één demonstratie, niet eens verschrikkelijk groot... Eh, tegen... Ja, uit protest tegen het afzetten door het leger uh, van de regering van de heer Morsi. Uh, maar het, je ziet het effect wel in de stad op verschillende plekken weer opduiken. Het wakkert de emoties van Egyptenaren enorm aan. Uh, die ja in grote meerderheid zo'n beetje op het ogenblik toch het beeld hebben... dat de regering van Morsi, zij noemen het zelf, een soort criminele bende was. Dus de emotie van zo, zelfs maar één zo zo'n demonstratie... je voelt het echt overal in de stad hier. Ja, want de studenten die zijn, zijn ook boos over de arrestatie... van een van de leiders van het broederschap. He, wat is daar bekend over? Worden er nog steeds mensen gearresteerd? Nou ja, bijna alle leden van de moslimbroederschap... zeker de hogere, het hogere kader, zit inmiddels vast. Het gaat vandaag om Essam el Edian. Hij was de tweede man van de politieke tak van de, van de uh, moslimbroederschap. En hij zat als een van de weinige leidinggevende mannen nog ondergedoken... Uh, naar vandaag bleek in een buitenwijk uh, uh, hier. En uh, ja, hij is echt bijna de enige die nog rondloopt. Uh, de hele harde kern zit vast... En hij is ook vanuit zijn onderduikadres via allerlei video's... blijven oproepen om uh, ja, te blijven protesteren tegen de militaire coup, zoals ze het noemen, het afzetten van de regering van Morsi. Dus nou ja, hiermee hebben ze nu ongeveer wel het hele topkader uh, te pakken. Duizenden sympathisanten van de moslimbroederschap... zijn in de afgelopen periode, we hebben het allemaal gezien... bij die demonstraties al opgepakt. Dus uh, ja, de, de, de organisatie is erg verswakt. Ja, en wat moet je dan verwachten in aanloop naar het proces uh, verder vandaan... Dus, een demonstratie worden er meer verwacht? Nou, zeker wel. Um, wat ik hier zie is dat er een enorme debatten gaande zijn over hoe snel, uh, zeg maar, de interim he, van de militairen, uh, gesteund door de militairen moet ik zeggen, uh, bezig zijn ook om wetgeving aan te passen zodat het veel moeilijker wordt in dit land om te demonstreren. Er is een enorm debat over een ontwerpwet... Uh, op, uh, om het protest aanzienlijk moeilijker te maken. Dat wacht op een handtekening van de interim-president hier Mansour... Zodra hij zijn handtekening zet, zegt bijvoorbeeld Human Rights Watch... dat de ruimte om politieke oppositie te vormen in Egypte... Uh, erg verkleind wordt. Protestbijeenkomsten van meer dan tien mensen worden verboden. Demonstraties op straat zonder vergunning, hè, voor, voor, zonder toestemming vooraf... en ook verboden. En Elke vredige demonstratie waar niks gebeurt... Maar als er één iemand met stenen begint te gooien... heeft het leger de, en de politie hebben de, de, het recht om meteen hard in te grijpen. Human Rights Watch zegt het heel zwaar. Vrijheid van vergadering als grondrecht komt in Egypte nu zwaar onder druk te staan. Lex Runnerkamp, jij volgt dat voor ons ook de komende dagen daar... hoe dat gaat in Egypte. Dank voor dit moment. Er komt een tekort aan gespecialiseerde vakmensen aan ambachtlieden. Die waarschuwing komt van het UWV. Bepaalde ambachten zullen misschien helemaal verdwijnen. Het is al te merken bij de opleidingen waar zich steeds minder studenten aanmelden. Jeroen Jager, jij bent vandaag bij zo'n opleiding in Utrecht. Hè? Waar worden mensen daarvoor opgeleid? Uh, nou, hier zijn uh, in een, in een uh, praktijkruimte uh, orthopedisch, orthopedische schoenmakers bezig, podologen... Uh, ja, met hele speciale zolen. Maar er is van alles hier aan de hand. Misschien even kort aan uh, Roosmarijn. Wat voor opleidingen zijn hier allemaal? Hier zijn de opleidingen optiek, audicien, orthopedische schoenen... orthopedische techniek, uh, schoenherstellers, uh, tante, toa's. Uh, toas ja. Het zit allemaal een beetje onder het kopje, uh, Lucella. Horen, zien, lachen en bewegen. Daar moet je je dan iets proberen bij voor te stellen. Bewegen bijvoorbeeld uh, orthopedische hulpmiddelen uh, of protheses. Hè? Ja. Dat soort dingen. Klopt. Ja. En je ziet daar dus uh, al minder studenten. En dat is dan ook gelijk de reden, Jeroen, waarom uh, die ambachten zullen verdwijnen. Er zijn te, men te ja. weinig mensen die worden opgeleid. Ja, het is nu nog niet heel acuut aan de hand uh, dat verdwijnen van die, die beroepen. Maar het gaat wel gebeuren. Als direct die economie weer aantrekt, dan zijn er tot 2021, zegt het UWV... elk jaar 20.000 van die uh, ambachtslieden nodig om, uh, om de boel op peil te houden... En uh, ja, je ziet hier al minder instroom toch, Roza van Delen? U bent hier uh, projectleider van het meldpunt bedreigde beroepen en SOS vakmanschap. Die instroom is al minder? Ja, dat zie, dat zie je gebeuren. Die beroepen zijn uh, niet goed zichtbaar. Uh, mensen hebben niet een goed beeld van hoe, uh, hoe mooi deze beroepen eigenlijk zijn. Hoe innovatief. En uh, je ziet de instroom teruglopen inderdaad. Ja, jullie hebben een meldpunt. Er is een lijstje hier. Uh, inmiddels staan er 69 opleidingen op die, die ja, bedreigd worden. En er is dan een lijstje van 11 uitgekomen. Waar het echt heel slecht mee gaat. Ja, dat klopt. Er zijn uh, 69 beroepen die zich gemeld hebben bij het meldpunt. En nou, een aantal uh, waarvan wij zeggen, ja, daar moet echt wat mee gebeuren. Bijvoorbeeld de landmeters, restauratiestucadoors. Ja, we gaan ze niet allemaal doen. De hoefsmeden, ja, pianotechnici. We gaan het er nog wel heel ruim ja, over hebben. Straks, het zijn er heel om kwart over vijf, gaan we ze allemaal behandelen misschien. Ja. Het Jeroen de Jager hoorde u vanuit Utrecht. In de Ochtend en Avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het aantal lege kantoorpanden is de afgelopen jaren fors toegenomen. 8 miljoen vierkante meter staat nu leeg. En de overheid doet de komende jaren ook nog eens een heleboel kantoren in de verkoop. Vanwege bezuinigingen. Naar schatting 1 miljoen vierkante meter. Nou, onder andere makelaar Jaap van Rijn uit Den Haag maakt zich hier zorgen over. De hoeveelheid vierkante meters die de overheid terug gaat geven in Den Haag is uh, bepaald indrukwekkend te noemen. Dus uh, het, het aanbod wat er nu is, is nu 10%. En dat gaat daardoor naar 17 à 20 procent. Dus het is uh, zowat een verdubbeling van, uh, van wat er uh, te huur staat. Het kan niet anders uh, dan dat het een uh, daling van uh, de huurprijs tot gevolg heeft. Maar ik slaat ook niet uit dat het gewoon gaat over verloedering... omdat het panden zijn waar niemand wil zitten. En die komen leeg te staan en dan weet je nooit wat ermee gaat gebeuren. Het probleem speelt niet alleen in Den Haag, het speelt ook in andere steden. Bijvoorbeeld uh, panden van de Kamer van Koophandel worden op termijn verkocht. Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, enzovoort, enzovoort. Utrecht staat er ook bij. Dirk Broune van de uh, Universiteit van Tilburg, hoogleraar vastgoedeconomie. Ja, dit is het dan dat pand in Utrecht wat verkocht gaat worden. Ja, dat is een hele, hele uitdaging, denk ik. Hey, dit is niet een uh, gemiddeld pand in Nederland. Dit is wel uh, behoorlijk gedateerd en een vrij bijzondere uitstraling. Het is een beetje een hoekig pand, het is wat donker. Uh, ja, wat is er met die ramen? Er is iets aan de hand. Ja, de ramen uh, kun je door naar buiten kijken, maar niet door naar binnen. Dat is soms heel hip, maar in dit geval uh, niet. nee. Met mooie bruine kozijnen uit de jaren 70. Zullen we er even omheen lopen? Ja, is heel goed. Vergeet uw tas, niet? Nee. Het pand heeft een WOZ-waarde van uh, 10 miljoen euro, zie ik. Zo, dat is een mooi rondbedrag. <laughs> maar ik denk niet dat dat op dit moment heel snel iemand gaat betalen. We staan nu aan de zijkant. Ik zie daar boven. Dat is wel nog een, iets van een dakterras, geloof ik, ja. op dit pand. Een beetje groen te zien bovenop de toppen. Dat kan heel weinig onderhoud betekenen, hè. dat er onkruid groeit. Maar <laughs> ik denk dat hier spaar ik is inderdaad van een dakterras. Ik doe het doet een beetje denken als ik heel eerlijk ben aan Hoogkaterijnen, het oude deel. Ja, ja nou, dat is niet echt een compliment, geloof ik. Oh. Uh, nee, en en het, we zien hier ook echt inderdaad alleen mooie plekjes van Utrecht van hieruit. Dus de locatie is heel erg goed. Café Oude Dikke Dries ligt er tegenover. Ja, dat, dat is natuurlijk een hele grote plus, denk ik. En dit wil de overheid gaan verkopen en daarna weer terughuren. Snapt u die uh, logica erachter? Ja, die snap ik heel goed. Ik denk dat de overheid op een punt is gekomen, waar ook heel veel organisaties en bedrijven staan, dat ze goed na gaan denken over wat ze nou doen met hun vastgoedgebruik. Ja, en in een tijd als deze, waar je dus alternatieven hebt... maar waar je ook echt krimpt, hè? organisaties krimpen. Minder personeel is nodig. En je hebt eigenlijk veel minder ruimte nodig voor dat personeel. Want je kunt... Nu werken van het huis of het flexplekken. Maar wie wil het dan kopen? Je hebt in ieder geval een stabiele huurder, dat is dat één. Is het. Nou ja, als je goede afspraken maakt, denk ik dat je eruit uit kan komen. Maar iemand met heel veel expertise zal dit pand moeten aanpakken... dat ook als de overheid zal vertrekken, dat het ook aantrekkelijk wordt voor de markt daarna. Ja, heel veel andere panden die op dit moment in Utrecht te koop staan... die zullen vrezen dat ze hiermee ook moeten gaan concurreren. Nou zal het op korte termijn niet de grootste concurrent worden als ik het zo snel zie... Maar qua timing had het mooier geweest als het tien jaar geleden was gebeurd, deze omslag. Want dan was ook de markt er meer klaar voor om het te absorberen. Nou, klagemakelaars in Den Haag, maar ook hier in Utrecht over uh, nou ja, dat er extra aanbod bij komt. Hè. Dat is niet goed voor de kantoren die zij leeg hebben staan. Uh, snapt u die kritiek? Nou, maar heel, heel beperkt moet ik zeggen. Kijk, het, een makelaar heeft ook jarenlang heel veel profijt gehad van dat er bijzonder veel vraag was en te weinig aanbod. En dan heb ik ook nooit iemand een bloemetje zien uitdelen. He, dus het, het vraag aanbodenspel, ja, dat, is, dat, is, uh, dat is dynamisch. Wat denkt u, wat, uh, als wij hier over tien jaar terugkomen... bij dit pand van de Kamer van Koophandel, hoe staat dat er dan bij? Ik denk in ieder geval dat iemand dan de ramen heeft vervangen... En als het een beetje dat, handig... dat je er doorheen kunt kijken. Ja, dat we daar kunnen zwaaien naar de mensen die misschien nu naar ons zitten te kijken. En ik denk ook dat het mooiste zijn als iemand een, een potje verf mee heeft genomen... om in ieder geval de bruine kleur iets minder dominant te maken op deze plek in Utrecht. Dat zou ook de stad, denk ik wel, weer een klein pluspuntje geven. Dat zijn vastgoedhoogleraar Dick Bruinen tegen Nick Wouters. Minister Blok van Wonen zegt zich niks aan te trekken van de kritiek van makelaars. Hij zegt dat hij moeilijk met geld van de belastingbetaler... kantoorpanden onnodig open kan houden. Dan gaan we naar de files. John, zo aan. 27 stuks, goed voor bijna 100 kilometer. Een vrij normale avondspits. De meeste files staan in de regio Rotterdam. En op de A12 in de richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Gouda. Daar is de rechterreis ook dicht. Er staat 2 kilometer file. En het is wat drukker dan gebruikelijk aan de zuidkant van Rotterdam. Op de A15 komen we vanuit Europoort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en de Spijkenisse staat er 7 kilometer. En verderop nog eens een keertje tussen Hoogvliet en Knopendevaalplein. Daar staat een file van 6 kilometer. Het is bijna kwart voor vijf. In Londen noemen ze het al het proces van het jaar. Acht verdachten staan terecht voor de afluisterpraktijken... van de voormalige krant News of the World. De twee belangrijkste hoofdrolspelers in het proces... zijn oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks en Andy Coulson. Die laatste kennen wij ook als spindokter van premier Cameron. Dat was hij vroeger. Arjen van der Horst, onze correspondent, volgt het. Uh, Arjen, vandaag het startschot he, van de inhoudelijke behandeling van de zaak. Hoe, hoe ziet dat er ja. tot nu toe uit? Ja, het openbaar ministerie was aan zet. Uh, aanklachten tegen acht verdachten zagen we... en die kun je ruwweg die aanklachten in drie groepen verdelen. Uh, Rebecca Brooks, uh, Andy Colson en drie andere verslaggevers... voormalige verslaggevers van News of the World... Ja, die zijn beschuldigd van medeplichtigheid aan het afluisteren... Hè, van die voicemails van vele honderden uh, bekende en onbekende Britten... Verder heb je Brooks Colson en een andere verslaggever... die ook nog eens beschuldigd zijn van het betalen van steekpenningen. Dat ging vaak om tienduizenden ponden volgens het Openbaar Ministerie. En dat geld werd betaald aan politieagenten, gevangenisbewaarders... ook een ambtenaar van het ministerie van Defensie. En in ruil voor dat geld kregen ze vooral telefoonnummers... van beroemde verdachte Britten die bijvoorbeeld gearresteerd waren... door de politie. En dan heb je nog aanklag drie. En dat is eigenlijk de ernstigste, dat is belemmering... Van de rechtsgang. Die aanklacht geldt weer voor Rebecca Brooks. Dus die heeft echt de meeste aanklachten aan haar broek. Maar die geldt ook voor haar man, haar secretaresse en de beveiligers. En dat is omdat uh, dit viertal uh, bewijsmateriaal verborgen zou hebben. En dat is heel ernstig in uh, het Britse recht. Daar staat een hele zware straf op. En dit is een proces waar veel belangstelling voor is. Het zijn natuurlijk ook bekende personen die daarbij betrokken zijn. Uh, toch zijn er ook restricties voor de pers om hier uh, verslag van te doen, hè? Ja, het is vrij normaal dat wij restricties krijgen tijdens Britse rechtszaken. De Britten hebben nu eenmaal een jury-rechtspraaksysteem. Dat betekent dat de jury zich niet mag laten beïnvloeden door wat er allemaal in de media verschijnt. Het is natuurlijk extra moeilijk met deze zaak. De, laatste, de afgelopen twee jaar is zoveel geschreven en gezegd over het afluisterschandaal. dat het bijna onmogelijk is voor juryleden om uh, ja, dit te negeren. Vandaar ook de specifieke instructie voor de media... om zich vooral aan de feiten te houden van deze zaak. Dus ga geen uitgebreide analyses uh, schrijven over deze rechtszaak. Hou je puur aan de feiten zoals die nu de komende maanden aan bod komen... Uh, in deze rechtszaak. Niet alleen journalisten hebben trouwens dat verzoek gekregen... ook politici he, is gevraagd door de rechter zich in te houden... Uh, er is natuurlijk veel gesproken en gedebatteerd over het afluisterschandaal in de Britse politiek. Cameron is ook vaak aangevallen door de oppositie vanwege zijn banden met Brooks en Coulson. Rechter zegt, dat gaat ons niet helpen als jullie weer van dit soort opmerkingen maken. Alsjeblieft, houd jullie in. Ja, En dit hangt dan niet samen met die nieuwe media-waakhond? In, in zekere zin wel. Want... Uh, een andere, Niet alleen deze rechtszaken is een gevolg van het afluisterschandaal. Er wordt ook gesproken over de oprichting van een nieuwe mediawaakond. Dat is een heel fel gevecht tussen de politiek aan de ene kant en de krantenuitgevers. Um, de, de, de regering heeft een voorstel gedaan voor een mediawaakond die wordt verankerd in de wet. Dat is heel controversieel, omdat de krantenuitgevers zeggen... ja, wacht eens even, al 300 jaar hebben we geen persregulering. Dat zouden we nu, nu dus wel krijgen als we dit wettelijk verankeren. Dat is een achterdeur voor politici om zich met onze persvrijheid te bemoeien. Dat willen wij niet. Hadden ook vandaag nog een kort geding aangespannen. Zojuist is bekend geworden dat de krantenuitgevers dat geding hebben verloren... en de wet... Die is nu op weg naar de koningin om ondertekend te worden. En dat betekent dat vandaag die media waar komt officieel van kracht wordt. In dat debat en die, die felle discussie ja, werd natuurlijk ook voortdurend verwezen voor naar het afluisterschandaal wat Brooks en Coulson allemaal gedaan zouden hebben. Dat maakte natuurlijk allemaal extra moeilijk voor de rechter. En vandaar dus die strenge woorden van de rechter de afgelopen dagen. Moet Arjen van de Horst hoor u vanuit Londen. Tried to make me go baby I said no.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 Rehab. Marco Verhoef is hier voor het weer. Marco, goedemiddag. Vandaag best lekker, hè? Ja, het was eigenlijk heerlijk buiten. Zeker als je er van achterglas naar keek... Uh, lekker zonnetje. Maar enkele plekken zijn er wel een paar buitjes gevallen hoor. Uh, vel, kort, maar. Uh, ja, en dan krijg je mooie regenbogen. Hè. Dus voor het plaatje schieten was het vandaag ook echt ideaal weer. En blijft dat ook zo? Uh, helaas, helaas niet. Uh, morgen zijn de verschillen groot in het land. Uh, we eerst nog een nacht te gaan, uh, dan is het over het algemeen helder. Uh, wordt ook behoorlijk koud weer. Net als de afgelopen nacht, uh, zo'n 4, 5 graden in het binnenland. In het noordwesten zie je wel dat de bewolking gaat toenemen. Daar is het ook minder koud. En aan het eind van de nacht begint het daar dan langzaam te regenen. En die regen, die vordert maar heel erg lang. Langzaam op de weg verder het land in. Dat betekent dat het in het zuidoosten morgen overdag... een groot deel van de dag gewoon droog is. Met eerst ook nog flinke zonnige perioden. En in het noordwesten is het gewoon een grijze regendag. Ja, en als het langzaam vordert, betekent dat weinig wind. Nee, die wind staat er wel. Maar de wind staat eigenlijk een beetje parallel aan hoe dat uh, weersysteem ligt. Hoe die regenband ligt. Uh, de, de, de regen komt eigenlijk een beetje vanuit het westen heel langzaam onze kant op. En de wind waait uit het zuiden. En die staat ook nog eens stevig door te blazen. Vooral in de kustgebieden. Want daar kan het zelfs dus wel weer hard waaien met windkracht 7. Goed, is dat morgen de dagen daarna ook hetzelfde? Uh, ja, min of meer wel. Want uh, het is gewoon wisselvallig. En dat betekent eigenlijk tot ver na het week -einde dat elke dag er regen kan vallen. De kans op zon niet zo groot is. En dat het soms ook stevig waait. Marco hoe was dat over de herfst gesproken. Het is een tijd dat er uh, miljoenen trekvogels neerstrijken in de Waddenzee. Om nog even flink aan te sterken voordat ze aan hun reis naar Afrika beginnen. Vogelbescherming en vijf andere organisaties hebben nu een plan ontwikkeld... om deze vogels wat meer rust te gunnen. Roepau ging op zoek naar relaxende schooleksters, kanooten en wulpen. En dat deed hij met lieslaarzen aan. Hoeveel maat heb jij? 42, 43... 42, 43. Een klein bootje vaart ons naar een zandplaat die bij het lage water is drooggevallen. Overal witte en bruine stipjes, dat zijn dan blijkbaar vogels. Die, uh, die zwarte witte vogels, rode poten, rode snavel. En dat zijn schelpdiereters. Dat is wel echt een typisch Hollandse soort, Nederlandse soort. Als je zo ziet, dan zie je best wat vogels. Maar pak je die kijker erbij, dan zie je er opeens duizenden. En dat is een beetje het verhaal van de Waddenzee, wat wij willen verkopen ook. Leer goed kijken, dan leer je veel meer die vogels te zien en dan geniet je er ook veel meer van. En dan besef je pas dat er echt hier miljoenen vogels zitten. Dat eenzame vogeltje, wat is dat? Een kanoetstrandloper eh, voluit. Nou, dat is nou een van de soorten waarvoor de Waddenzee heel erg belangrijk is. Een groot deel van de wereldpopulatie maakt op enig moment gebruik van de Waddenzee... om eh, bij te tanken tijdens de doortrek. Nou, hier zien we er eentje lopen, maar eh, op bepaalde momenten tijdens onze tellingen... zien we er zo'n 50.000 op een kluitje staan. Ja, dat is gewoon een beest wat niet zonder de Waddenzee kan. Als de Waddenzee eh, ongeschikt zou gaan worden, dan, eh, ja, dan sterft gewoon een groot deel van de kanoeten uit. Wat ik persoonlijk heel erg mooi vond om te zien, toen we met de bootje stil gingen liggen en er wat drukte was van mensen, zag je gelijk in een cirkel van een paar honderd meter rond de boot alle vogels opvliegen. Nou, dat geeft in een notendap een beetje aan waar een deel van dit project rond speelt. Uh, als ze dan verjaagd worden, omdat er daar recreanten zijn of mensen die droogvallen en zo'n plaat oplopen, dan worden ze verstoord. En verstoring is een... Een probleem voor vogels, omdat als ze opvliegen of zelfs al als ze een beetje schrikken en alert zijn en dus een hogere hartslag hebben... Dan verstoken ze meer energie. Ja, en dat betekent dat ze dan minder energie overhouden om hun lange tocht naar Afrika te maken. En dat is heel cruciaal. Hoe zorg je dan dat mensen en dieren elkaar niet voor de voeten lopen? Ja, dat blijft een eeuwige uitdaging inderdaad. Er zijn gebieden waar je volop kunt genieten van de natuur. Waar die vogels en die zeehonden daar geen last van hebben. Maar er zijn ook plekken die zo waardevol zijn en zo kwetsbaar. Ja, daar moet je eigenlijk wegblijven en, en je een beetje aan de spelregels houden. Dus je probeert met bebording en voorlichting veel te doen. En als dat niet lukt, ja, dan spreek je mensen ook aan op hun gedrag. We zijn een stukje verder gevaren naar het begin van de afsluitdijk. En is dit nou een soort nieuwbouw in het Waddengebied. Uh, deze dam ligt er al een tijd, de Leidam. Maar we willen daar een eiland van maken... En dat zou je wel nieuwbouw in de, in de Waddenzee kunnen noemen, nieuwbouwnatuur. Daar kan dan niemand bij komen? Nee, het is niet de bedoeling dat daar mensen bij gaan komen. Dat wordt echt een uh, gebied gereserveerd voor broedvogels. Is het nou heel veel drukker geworden in het Waddengebied... waardoor je misschien wat duidelijker afspraken moet maken over wie waar mag zijn? Ja, we zien de afgelopen jaren wel dat het toerisme toeneemt. Er zijn komen jaarlijks iets van 2,3 miljoen toeristen in het Waddengebied naar de Waddeneilanden... We zien ook dat die zich geleidelijker verspreiden over het seizoen. Dus waar ze vroeger alleen in het hoogseizoen komen... komen ze nu ook meer in het, uh, in het najaar en in het voorjaar. En dat zijn nou net de tijden waarop vogels uh, veel in het waddengebied zijn. Tijdens de trek en dan hebben ze rust nodig om te overtijden. Maar ook tijdens het begin van het broedseizoen. Als je hier komt staan, nou, je pakt die kijker... en dan zie je op het eind van de plaat echt uh, helemaal... Tjok, goh, Rust voor de vogels in het Waddengebied. U hoorde een verslag van Roepau. Het is bijna vijf uur, dus we gaan zo naar het nieuws van vijven. Tot zo. Elke werkdag... BNN Today. Dus ik heb in mijn beste Duits meteen gebeld... met het Instituut voor Meteorologie in Berlijn... of ik nog de storm Roelof kan komen. S'avonds om half negen op Radio 1. Op onze um, homepage gaan... en dan kunnen ze het aanvraag aantraak uitvullen. Ja, dat is ik daar wel. Luister en kijk mee op radio1.nl. Vooral niet bezig zijn met je gitaar en je piano. Nee. Dus dat is eigenlijk het geheim. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl Ja, want nu is er Nefit Easy. De slimste thermostaat. Regel je verwarming met je smartphone. Hoe simpel kan het zijn? Kijk op nefit.nl slash easy. Schade? Welke schade?